Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Poetin heeft een belangrijke speech gehouden. Het is in Rusland de dag van de overwinning. De Russen vieren dan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat doen ze met een grote militaire parade vol tanks en straaljagers. En met dus een speech van president Poetin. Die ...was dit jaar door de oorlog in Oekraïne extra interessant. Onze correspondent heeft het verhaal gevolgd. Wat vooral opvallend was, was dat hij het niet zoals mensen van tevoren dachten... ...over een volledige oorlog ze had en een oorlog met de NAVO. Een volledige oorlog in Oekraïne wat dan eventueel zou leiden tot een algehele mobilisatie. Geen spectaculaire aankondigingen dus. Wel zei Poetin een paar keer dat de NAVO en de VS vijanden zijn... ...en Rusland geen andere keus had dan Oekraïne binnenvallen. In Geldermalsen zijn twee doden gevonden na een brand in een huis. Een van de twee slachtoffers is nog gereanimeerd, maar dat is dus niet gelukt. De politie kan nog niet zeggen waaraan ze zijn overleden of wie het zijn. EasyJet gaat een deel van de stoelen uit zijn toestellen slopen. Op die manier kunnen er minder passagiers mee... en hebben ze ook minder stewards en stewardessen nodig aan boord. Er is een groot tekort aan, zegt de vliegmaatschappij tegen de BBC... Als je de achterste zitrij schrapt, heb je per vlucht genoeg aan drie man of vrouw in plaats van vier. En een hoop kopjes koffie vandaag voor Mark Rutte en Sigrid Kaag. Ze praten met de oppositie over extra geld dat ze nodig hebben om hun plannen uit te voeren. Het gaat dan om 10 tot 15 miljard, omdat ze onverwachts meer geld moeten uitgeven... Dat komt onder meer door de stijgende prijzen en de oorlog in Oekraïne. Verslaggever Wilke Boom legt uit dat het nog wel even duurt voordat ze weten hoe ze het geld gaan verdelen. Voor de gesprekken hebben ze deze week helemaal nodig. Uh, al was het maar omdat er tegenwoordig 16 oppositiefracties zijn. Dus dat zijn heel veel gesprekken. Nou, K heeft dan ook nog een aantal debatten te voeren in de Tweede Kamer. En vervolgens moeten ook de coalitiepartijen uh, volgende week nog gaan kijken wat ze met de uitkomst van die gesprekken gaan doen. Je krijgt het weer nog. Het is zonnig. Er zijn af en toe wat sluierwolken en in het binnenland vanmiddag ook een paar stapelwolken. Het wordt wel maximaal 20 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Broekhuis van de ANBB. Op de Afse dijk staan in beide richtingen bij Brees Dijk files van 4 kilometer met zo'n 10 minuten op oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM.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 Over van de zee, waad. is jouw kracht enorm. Hè, pogvloed, je lange, oude strand. Ik voel me weer dat kind, spelend in het zand. Hey, hey, hey. Hey. Ik ben niet met volle Ze circuit, strand of de proef. Dromen in de tuinen, een feest tot morgen vroeg. Ja, dan nee, ik van je hoofd waarom aan de zee? Het was een lange strijd, een mooie strijd, een heftige strijd voor het woonstussen Piet en Werol. En we hebben winnaar. een winnaar: Samfoort. Natuurlijk heb je winnaar. Samfoort is de winnaar, mooie Miet. Ik huppel door het dorp, dansen ongoed. Ik zeg iemand gedag, ik weet die bij hem bloed. Hoort hier is het allemaal, oh. we delen dat gevoel, yeah. hier spreekt het armen. En we zijn weer terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort vanuit de studio op de Tolweg. En bij ons is aangeschoven, mag ik zeggen, uh, David Molenburg, onze burgemeester. Welkom. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Um, we gaan eerst met uh, meneer Molenburg praten en daarna met Leon Strijber... over de grote glimlachroute en Hans Rijmers sluit af vandaag... over de jazz in Zandvoort met de Preacher Man... En uh, volgens mij begon uh, de burgemeester er ook over te glimlachen toen hij dat zag. Want uh, het schijnt een fantastische band te zijn uh, die daar gaat spelen. Heel goed. Oké. Okay. Ja. Goed, meneer gaan. Wolenburg. Gaat allen kijken. Ja, zeker. Welkom. Um, ja, we gaan het hebben over de opvang van de Oekraïnse vluchtelingen... op het Curidex-terrein uh, in uh, Zandvoort-Noord. Uh, nou, zoals iedereen misschien in het krantje heeft ja. kunnen lezen... Uh, gaan daar uh, tijdelijke woningen gebouwd worden en wel zo snel mogelijk? Ik heb geen idee wanneer dat gaat beginnen. Kunt u daar iets over zeggen? Ja, als de, de planning loopt uh, zoals we daar op dit moment van uitgaan... dan uh, zal daar in de loop van juni en dat zal de tweede helft van juni... zullen daar de eerste mensen uh, kunnen neerstrijken. Zo, ja. dat gaat dus heel snel. Dat gaat heel hard, ja. Maar dat, dat is ook het voordeel van die flexibele units die we daar gaan plaatsen... die kunnen heel snel geplaatst worden. Maar goed, nogmaals, we gaan echt uit van dit scenario. We moeten ook nog een vergunning verlenen. Daar zijn we op dit moment mee bezig. Um, het is echt heel snel tot stand gekomen, dit idee. Maar we plannen echt op, op juni. Oké, okay. en die units... Dat, dat is dan letterlijk een unit... die met een hijskraan daar ploft neergezet wordt... en daar zit alles in? Nou, kan ik dat zo in, zien? Het zijn uh, 60 units... Um, van 15 vierkante meter. Um, en die worden aangevoerd uh, uh, redelijk prefab. Dus die kunnen heel snel neergezet worden. Dat zal met vrachtwagens gebeuren. Um, en per unit, uh, per aantal units, is er dan ook een aparte sanitaire ruimte en een aparte gelegenheid om te koken met elkaar. En er komt nog één grotere centrale ruimte. zodat de mensen die daar gehuisvest worden ook een ontmoetingsplek hebben waar ze met elkaar samen kunnen komen. En wat wij zien en horen is dat er heel veel behoefte ook is om echt uh, ja, vanuit waar men vandaan komt... en de situatie waar men uitkomt ook uh, echt gezamenlijk dingen te kunnen doen. En de, en de mensen die daar nu geplaatst gaan worden, waar zijn die nu? Nou, dat, over het algemeen uh, zijn er nog heel veel mensen die deze kant op komen. Uh, wij hebben vanuit de, uh, het rijk, vanuit Den Haag, hebben we de taakstelling, zoals dat heet, gekregen... om 2000 plekken in deze veiligheidsregio te realiseren... Nou, en moment, hoe groot is die regio? Dat, is, dat zijn negen gemeenten. Uh, en dat gaat ongeveer vanuit Geest tot en met Heemstede, Bloemdaal... Nou, Haarnem zit erbij, Haarnem maar meer. Um, maar er is nog een taakstelling bijgekomen... omdat men toch ziet dat er nog steeds grote groepen mensen deze kant opkomen. We hopen natuurlijk van harte dat die mensen hier zo kort mogelijk zullen moeten blijven. Omdat ja, er zitten nu bijvoorbeeld 30 mensen in Hotel de Kust en die het niets lievers willen dan ook weer zo snel mogelijk terug naar huis, naar hun geliefde. Ja. Maar goed, we zullen ervan uit moeten gaan dat er toch nog een, een periode is dat de mensen hier een tijdje zullen blijven. Um, en nogmaals, vanuit Den Haag is ons gewoon de opdracht gegeven van los het op. Um, en ja, gelukkig zijn we als gemeente, we werken heel goed samen in staat om dat te doen. Ja. 2000 mensen, dat is best wel uh, pittig. Maar goed, uh, bijvoorbeeld, hoeveel komen er in Zandvoort en hoeveel komen er bijvoorbeeld in Bloemendaal? Is daar iets over te zeggen? Nou, we, we zien dat er op dit moment ongeveer 1000 mensen opgevangen worden in uh, Dus En dat is omdat daar heel veel hotelcapaciteit beschikbaar was en is. Um, we hebben afgesproken dat we niet uh, elkaar de maat gaan zitten meten, jij zoveel, jij zoveel. Maar iedereen, um, je ziet dat alle gemeenten zijn er nu invulling aan geven. Even voorbeeld voor Zandvoort. Op dit moment worden er ongeveer 30 mensen opgevangen in hotelaccommodaties. Uh, dat is bij Hotel de Kust en bij het Zwanenest. En daarnaast zijn er nog ongeveer 60, 70 mensen die worden opgevangen bij particulieren thuis. Dus dat zijn mensen die hun deur openstellen voor vluchtelingen. Um, en ja, daarbij hebben we dus straks nog een capaciteit van 120. Maar we zien ook wel dat bijvoorbeeld mensen die nu particulier mensen opvangen. Van, nou, dat wil ik een bepaalde tijd doen. Maar uh, ja, op een gegeven moment is het toch ook van belang dat mensen pittig, meer, ja, meer een eigen plek gaan krijgen. Ja, dus de ja. ik bedoel, ik heb daar ook dingen over gezien, uh, reportages over gezien, over de opvang van mensen bij particulieren. Je doet dat vanuit je hart. Hè? Je, je, je, je roept eigenlijk onmiddellijk van. Nou, natuurlijk uh, vang ik mensen op, maar het heeft een behoorlijke impact. Ja, bij mensen privé. Ja. Nou, wat, wat, de, als ik even kijk, bijvoorbeeld naar, naar Hotel de Keurst met, met hoeveel uh, warmte. Uh, ja de eigenaar en exploitant daar... gewoon die mensen begeleiden, opvangen, helpen. Um, ja, dat, en dat, dat, dat is echt vanuit een heel groot hart. Maar het kost ook wel... Ze zeggen ook, ja, we, hebben dat, we hebben ons hotel ervoor opengesteld. En natuurlijk, het is voor hen ook... ze krijgen ervoor betaald, maar... Um, het is heel, een hele inspannende uh, uh, situatie die ze daar gewoon moeten leven om die mensen hier goed te nou, zijn. Het zijn natuurlijk getraumatiseerde mensen. Ja. Hè? Zo, zo kun je het denk ik wel stellen. Dus het is niet alleen maar een vakantie binnenkomst, maar er zit ook heel veel emotie ja, uh, bij zeker. die mensen, wat ja. natuurlijk niet uh, makkelijk is. Um, de, de mensen die zeg maar particulier, is dat goed geregeld ook financieel? Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Hè? Je, je, je, je vangt iemand op, maar die moet eten, die moet ja. drinken. De kost extra. Uh, hey, de energierekening uh, uh, die, die gaat omhoog. Hoe, hoe zit dat? Ja, als met mensen die... um, zich registreren als vluchteling hier, um, dan um, hebben ze een recht op leefgeld. Nou ja, en dan kun je voor in aanmerking komen. Zowel als je bijvoorbeeld in een hotel wordt opgevangen als bij particulieren. En um, ja, vanuit, vanuit die bedragen kunnen mensen gewoon hun levensonderhoud bekostigen. En, ja, of particuliere afspraken maken over bijvoorbeeld een vergoeding van kosten. Dat, dat is echt helemaal ook tussen mensen zelf. Ja. Maar over het algemeen, um, in het begin was het even lastig. Omdat het moest heel snel, het moest onvoorstelbaar snel geregistreerd het geschakeld worden. Het moest, het worden, he? moest geschakeld worden. Ja. Dus nu begint dat goed op gang te komen. En zie je dat dat leefgeld ook uitgekeerd wordt. Oké. Okay. Nou, even terug over het, uh, het, het Coredex-terrein. Uh, nou, dat, dat is ook nog wel een dingetje bij zandvoorters Want er uh, moeten uh, uiteindelijk woningen gebouwd worden. Dat klopt. Nou, er staat dat dat niet in de weg staat. Wat er nu gaat gebeuren, staat niet in de weg van wat er straks gaat gebeuren. Daar, wat, wat gaat daar gebeuren? Nou, er komt, uiteindelijk komt daar woningbouw, is daar gepland. Ja. Um, maar goed, dat zit nog in, in de procedures. Pre-wonen gaat daar, het is eigendom van pre-wonen, terrein. Ja. Prewonen gaat daar ontwikkelen. En um, ja, voordat die alle uh, zaken dusdanig op orde hebben... dat daar echt daadwerkelijk gebouwd gaat worden... zijn we zo anderhalf tot twee jaar verder. Dus we hebben met Prewonen de afspraak... we maken tijdelijk gebruik van dat terrein. Maar echt met de afspraak, dat is max anderhalf tot twee jaar. En um, dus het denken nu... we gaan er echt hopelijk van uit dat deze zo snel over is, dat mensen ook snel weer terug kunnen. Maar denken start natuurlijk wel van, van nu al, van stel dat we over anderhalf jaar de boel weer moeten opdoeken, waar kunnen we dan naartoe? Dus We hebben gelukkig ook nog een aantal andere terreinen, dat heb je misschien ook kunnen lezen, in ogen genomen. Dit terrein was het snelste te realiseren, ook omdat ja. een groot deel van de infrastructuur er al, uh, al ligt. Um, en dat er ook een vrij grote hoeveelheid units daar ineens geplaatst kunnen worden. We hebben ook naar andere plekken gekeken, maar als je dat dan moet gaan spreiden over heel veel verschillende plekken in de gemeente, dan Wordt dat ook lastig. Um, dus we hebben echt de afspraak... dat, dat het, de geplande woningbouw daar niet in de weg uh, mag in kan staan. Nee. Nou ja, het, zoals in elke gemeente is, is de, zijn de woningen toch wel een, een issue. Hè? Het vinden van een betaalbare woning... zeker sociale woningen, is, is wel ingewikkeld. Nou... Als dat elkaar niet in de weg zit, dan zal er niemand zijn die zegt van ja, maar wat moeten die mensen hier? Want wij hebben eigenlijk uh, al een woning nodig, terwijl die er uh, niet is. Eens, um, ja. Ja. maar um, het zijn echt wel twee hele verschillende dingen. We praten hier over units van 15 vierkante meter uh, waar je met, met z'n allen een keuken en, en de wc en, en de douche moet delen. Ja. Uh, terwijl... We inderdaad een schreeuwend tekort hebben aan woningen... voor mensen die we hier gewoon altijd willen huisvesten. Namelijk gewoon ja. onze eigen jongeren en ja. onze eigen mensen. En ja, dat bouwen, dat vinden van die plekken... dat heeft wat mij betreft een enorme prioriteit. En ik hoop dat er wordt nu he, geformeerd voor een nieuw college... en een nieuwe coalitie. Uh, en ik heb echt het idee dat dit bij alle partijen... wel ongeveer bovenaan staat met, uh, met waar ze mee aan de slag gaan. Ja, want er zijn, best, he, er zijn al wat terreinen. He, we praten over dat... Uh, de passage, om maar een ja. ding te noemen. Nou, ik kan me herinneren dat dat echt jaren geleden was... dat daar de eerste opzet uh, voor gemaakt is en de informatieavond. En het, het schijnt maar niet vooruit te komen ja, daar. Het is, uh, we leven in een, in, in een ingewikkeld land met heel veel regeltjes... en heel veel belangen en, en heel veel rechten. Dus het duurt heel lang voordat je dingen kan ontwikkelen. Maar daarom ben ik heel blij dat we hier heel snel hebben kunnen schakelen... voor het realiseren van die opvang... Want ja, die mensen zijn toch onderweg. Die komen hier naartoe. Ja. Uh, en ja, wat dat betreft... Is dit, uh, dit hebben we heel snel kunnen doen, gelukkig. Ja. Uh, buiten de opvang van die mensen... Uh, wat is er hier in Zandvoort geregeld... voor het stukje geestelijke opvang van die mensen? Want die mensen zijn uh, gedramatiseerd, Hebben kinderen bij zich. Uh, hebben allerlei... We uh, moeten inderdaad mensen achterlaten daar. Wat, wat, wat doen we daaraan? Nou, het... het, het het fijne is dat we hebben gezien dat heel veel kinderen al heel snel een plekje op school hebben gevonden. Duinroos heeft de eerste kinderen opgevangen. Dat, dat gaat eigenlijk heel goed. Um, kinderen passen zich ook wonderbaarlijk snel aan. Mooi hè, ja, de flexibiliteit is, uh, van kinderen. Um, dus dat, dat is een heel goed pluspunt. speelt een belangrijke rol als het gaat om het ondersteunen. Uh, er zijn gelukkig heel veel zandvoorters die zich ook aanbieden als vrijwilliger. Uh, ik was in Hotel de Kust en er kwam iemand binnenlopen en zei... de overbuurvrouw die is psychologe en die... Um, ja wil echt graag ondersteunen waar het kan. Um, en op, ja, bij de inrichting van dit terrein werken we ook nauw samen met de EHBO. Om in ieder geval ook te zorgen dat mensen die H hier naartoe komen... Uh, uh, EHBO. Oh, de EHBO, ja, sorry. Om, om te zorgen dat uh, ja, mensen komen hier vaak naartoe komen. Uh, we hadden hier op een gegeven moment ook een situatie van... iemand die insuline nodig had, die kwam echt uit uh, hier rechtstreeks uh, naartoe. Heel lang uh, onderweg geweest. Uh, ja, geen, geen. medicijnen. En dan, dan is het ook prettig als er mensen zijn die nog iets van uh, vertalingen kunnen doen. Ja, ja het is het algemeen... geen makkelijke taal. Hè? Het is, nee, het is niet... en over, over het algemeen spreken, spreken heel veel mensen uit Oekraïne gewoon goed ja, Engels. Dat, ja, maar, dat is wel maar, waar. maar niet allemaal. Ja. Dus, nee. dus, um, en, maar Pluspunt speelt er ook een hele belangrijke rol in. Um, mensen die echt zware problemen hebben. hebben we, we hebben al een paar situaties gehad dat mensen naar de GGD zijn doorverwezen. Um, dus iedereen werkt er heel hard aan mee. Ja, en, en werkzaamheden voor mensen die hier naartoe komen. Want ik begrijp dat, dat daar ook heel hard aan gewerkt werd... Hè, om te kijken dat mensen kunnen gaan werken. Want ja. dat is ook heel nuttig natuurlijk. Als je, als je inderdaad vooruit wil en je, je gedachten een beetje opzij wil zetten... dan is werken vaak ook een hele goede therapie. Ja, Ik liep laatst even bij de kust binnen overdag. En toen was het leger dan het daar normaal is. En dat was omdat toch al mensen ook wel uh, aan de slag zijn... Um, Gelukkig, kijk, er is natuurlijk een schreeuwend tekort overal aan personeel. Je hebt volgens mij zelf uh, op Koningsdag uh, ja. uh, ingesprongen... Ja. bij uh, een kennis die uh, geen mensen had om, uh, om in de bediening te werken. Dus uh, wat dat betreft, ja, het, is een, het is een vervelende situatie dat die mensen hier zijn. Maar uh, ze kunnen wel wat om handen, om handen hebben ook. Ja. Het zijn ook gemiddeld wel mensen met een scholing ook. Ik mag het niet met anderen vergelijken, maar het zijn... Vaak, en inderdaad, mensen die Engels spreken, dus dat is ja. ook al een stuk uh, makkelijker. Is er in Zandvoort zelf ook een mogelijkheid voor mensen om uh, te werken, bijvoorbeeld bij de gemeente? Nou, bij de gemeente, uh, we werken samen met de gemeente Haarlem, dus uh, daar, daar is heel veel werk ook wat wij uitbesteden, bijvoorbeeld naar Smallerlanden en dat soort organisaties. Um, en die zitten, ook, die zitten ook te schreeuwen om personeel, dus ja. er is uh, wat dat betreft ja, wel ruimte om, uh, om uh, natuurlijk om te werken. Als mensen daar ook wat meer over willen weten. Site van de gemeente wordt heel veel informatie doorgegeven. Dus als ook werkgevers zeggen, ik heb gewoon interesse in personeel. Ja. Kijk daar vooral, want er is ook informatie te vinden. Nou, dat is zeker een, een mooi punt ja. om te maken. Dat er mensen zijn die, die daardoor aan de slag kunnen. Ja. Want ja, men moet inderdaad wel nou ja, bezig zijn. Dat klinkt een beetje onaardig, maar een beetje uh, actief zijn uh, en kunnen integreren hierin. Wat ja. je zegt, uh, pluspunten uh, doet daar ook uh, heel veel uh, aan, uh, aan, de, aan de hulp van mensen. Um, er is een informatieavond uh, die komt eraan op maandag 9 mei. Klopt. Dat is uh, kwart voor acht. Kwart voor acht. Dat is een uh, op het uh, maar, oh, het is in de brandweer. Bij de, en, en de, ja, in de ja, aan de overkant. Wat, wat kunnen mensen daar verwachten? Die informatie. Uh, nou, met, met name een avond om vragen die er zijn en die er leven te beantwoorden. Nou, Veel van wat er uh, nu gedeeld is, dat, dat zullen we daar ook delen. Uh, ook om even het gesprek echt goed met elkaar aan te gaan. Dus het zal niet een avond worden met, met flexie presentaties. Maar Remel van Haafden uh, zal er in ieder geval bij zijn. Uh, wethouder die ook alle. Zaken rond het geestelijke deel doet. Ik coördineer dan alles wat met de, met de woningen te maken heeft. Um, en ook medewerkers. De EHBO zal er ook zijn. Pluspunt zal aanwezig zijn. pre wonen zal aanwezig zijn. Om gewoon ja, aan te geven van hoe gaat het er ongeveer uitzien. Wat kunnen mensen verwachten. Ja. Zijn er signalen van uh, bezorgde mensen in Zandvoort hierover? Nou, de enige signalen die ik heb gekregen is van eh, zorg ook voor de woningen voor de jongeren. Nou, dat voor jou is helder. Ja. Uh, en tegelijkertijd merk ik heel veel warmte en heel veel betrokkenheid bij heel veel mensen. Het is meer dan van wat kan ik doen? Ja. Kan ik helpen? Kan ik ondersteunen? Dus over het algemeen wordt het heel positief ontvangen. Ja, ik, ik moet even terugdenken aan de periode dat er uh, asielzoekers uh, opgevangen werden... in het grote, in, het, uh, in, in, in, de, in de sporthal in Noord. Uh, ja, ja dat, was, dat was toen toch wel heel erg hartverwarmend ook. Hoe, ja. hoe snel mensen schakelen en kunnen... Vooruitkijken naar uh, ja, om voor andere mensen wat te doen. Nou, hoe mooi is dat uh, dat dat kan, uh, inderdaad. Ik, uh, ik hoop dat het uh, snel opgelost wordt daar ja, voor mensen. En uh, nou ja, we kunnen alleen maar hopen dat uh, de oorlog snel voorbij is in uh, Oekraïne. Uh, bedankt voor het gesprek. Ja. En uh, graag tot een volgende keer. En uh, we gaan uh, luisteren naar Net King Cole Smile.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 Maybe ever so near That's the time you must keep on trying Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile A smile Life is still worthwhile If you just smile En uh, we proberen contact te krijgen met Leon... Pardon, ik moet even mijn microfoon een beetje beter neerzetten. We proberen contact te krijgen met Leon Tien Strijber... over de grote glimlachroute. Vandaar ook het nummer van NetKin Call Cole Smile. Maar uh, ja, we hebben nog geen uh, contact. En uh, ja, misschien uh, dat... Uh... Leontien ook een haperend brein heeft. Nou, dat mogen we niet zeggen, maar is een grapje natuurlijk. Dat begrijpt u. Goed, uh, ik uh, maak dan nu even gebruik uh, om uh, te melden... dat uh, dit weekend op uh, ZFM na deze uitzending... wij een herhaling hebben van het interview met Egi Posten. Die uh, is overleden vorige week. Uh, van 19 mei 2012. Uh, dus tussen 1 en 2 kunt u ook luisteren naar de nieuwe editie van het programma Zandvoort... uit Zandvoort met Mario, met, uh, Zand, Mario Zandvoort, moet ik zeggen, met Oud-Hollandse muziek. En u kunt dit weekend ook luisteren naar Zandvoort op zaterdag van 2 tot 5... met Rob Harms en Albert-Jan Vos. Um, hebben we al uh, contact ondertussen, Cor? Ga jij het ik, nog een keer proberen? Ik ga het weer een keer proberen. Hij gaat het proberen. Nou, ik uh, nog ik praat nog even door. Ik uh, vertel uh, dat de herhaling van deze uitzending is te beluisteren... op maandag tussen tien en twaalf. En uh, de interviews van de Goedemorgen zandvoort uitzendingen zijn ook per stuk terug te luisteren op www.zfmzandvoort.nl... En dan uitzending gemist interviews van Goedemorgen Zandvoort. En dan kunt u de datum uh, aanklikken om dat uh, te luisteren. Ja, uh, blijf op de hoogte uiteraard van uh, ZFM uh, door de Facebook pagina te bezoeken. Voor de laatste updates. U kunt uh, de ZFM-app downloaden. en dan blijft u ook op de hoogte van alles wat speelt in Zandvoort en de omgeving. Heeft u tips voor de redactie, hè? Want u kunt natuurlijk altijd een tip sturen van, goh, dat is misschien ook een leuk item of een leuke persoon om te interviewen. Dan kunt u dat sturen via de mail naar redactie@zfmzandvoort.nl. Wij hebben geen contact kunnen krijgen met Leontine. Wij Kruijker. hebben geen contact kunnen krijgen met Leontine. Nou, kijk dan, Ja, dan uh, gaan we het volgende doen. Ik denk dat we de agenda gaan. Uh... Uitzenden nu, die is uh, vooraf opgenomen. Want ja. uh, het is makkelijker om dat zo te doen. Dus u gaat nu luisteren naar de agenda van uh, Zandvoort. En uh, als het goed is, dan hebben wij uh, daarna... Hebben wij, even kijken, even spieken op mijn dingetje. Dan komt uh, Hans Rijmers uh, praten over de jazz in Zandvoort... van morgen, The Preacher Man. Maar we gaan eerst naar de agenda luisteren. Tot zo. Oh, dat is de verkeerde. Dat is het nummer wat we zouden gaan draaien in verband met uh, Leontien Trijber. Ja, dus even kijken. Heb je nu, uh, kun je de agenda tevoorschijn halen? Daar komt hij. Voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen Zandvoort. Op zaterdag 7 mei 2022... Wat is er de komende tijd te doen? Voor u nu weer de Zandvoortse agenda. Op vrijdag 13 mei wordt om 1 uur de kinderkunstlijn geopend in de Hervormde Kerk. Thema van dit jaar was de toekomst van Zandvoort. Het wordt een mooi feest met de opening door Gert-Jan Bluis en muziek van DJ Maxime. De kunstwerken van de Zandvoortse kinderen zullen vanaf begin mei te bewonderen zijn langs de kinderkunstroute bij diverse Zandvoortse ondernemers. Deze werken worden verkocht via de basisscholen en de opbrengst komt ten goede aan de Oekraïnse basisschoolleerlingen. Burgemeester David Molenburg zal te zijn de tijd bekendmaken wat er is opgehaald met deze actie. En de nieuwe bankjes gaan bij de entree en de diverse speelveldjes geplaatst worden. U kunt een kunstbankje adopteren. Uw naam komt er dan op te staan. Bent u hierin geïnteresseerd? Bel dan Marianne Rebel op 06-5425-3401. Het zijn mooie initiatieven waarin de kinderen van Zandvoort... hebben kunnen laten zien hoe zij de toekomst van hun dorp graag zien. En dan heeft de studiekring van Zandvoort een plekje vrij... Ik wist niet wat een studiekring is, dus dat heb ik even voor u opgezocht. Een studiekring is een vaste groep deelnemers... die regelmatig bij elkaar komt en graag kennis met elkaar deelt. Deelnemers zijn dus nieuwsgierig van aard. Elke deelnemer van de studiekring verzorgt bij Tourbeurt... een presentatie over een, over een onderwerp wat hem of haar interesseert. De eerstvolgende kring is op dinsdag 17 mei in de blauwe tram... Van 2 tot 4 uur. Deelname is 2,50 euro. Voor informatie en aanmelding kunt u bellen met 023-3040700. 023-3040700. Of mailen naar elfrink.zandvoort.nl e.elfrink@plus.zandvoort.nl. Dus als u wilt deelnemen aan de studiekring neem dan contact met ze op en dan kunt u uw nieuwsgierigheid delen met mede-nieuwsgierigen en over nieuwe onderwerpen leren. En dan op zondag 17 mei in de protestantse kerk klassieke muziek. Pianist Martin Oei speelt liest Tom en Jerry in de tuin der lusten. Het zijn muziekstukken en visuele impressies over het leven van Liszt. Het concert begint om drie uur. Inloop is vanaf half twee. Entree is vijf euro. Voor meer informatie kijkt u op www.classicconcerts.nl U kunt ook op 15 mei buitenactiviteiten doen. IVN Zuid-Kennemerland heeft maar liefst drie activiteiten in de omgeving. Eerste kinderen... Zij kunnen mee met de ontdekkingstocht dierensporen, waterbeestjes en bodemdiertjes. Er wordt gelopen langs de Zandvaarderij. De tocht is voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar. Ouders mogen mee. Vertrek is om 11 uur bij het Middenduin ingang Duinlustweg in Overveen. Aanmelden en meer informatie krijgen kan via de website van IVN Zuid-Kennemerland of bel 023-541-1123. En dan op 15 mei ook een wandeling voor volwassenen... bomen in de oude binnenstad van Haarlem. Een bomenexcursie in het stadshart. De excursie start om half twaalf... bij de kruising Witte Herenstraat-Magdalena-Straat. Als u meer informatie wilt over de wandeling... Neem dan contact op met Henny Terpstra via terpstra.henny@gmail.com. Gmail.com. Dat herhaal ik nog even. Terpstra.henny@gmail.com. gmail.com. Henny is trouwens met IE. En dan de derde activiteit op 15 mei, weer in overveen. Om 1 uur start de wandeling. Natuur- en cultuurhistorie van het landgoed Koningshof. Dit landgoed ligt in het oudste gedeelte van de duinen, omringd door een bos. Tijdens de excursie wordt het heden met het verleden van dit gebied en dit imposante landhuis verbonden. Ridder Jan van Brederode, schilder Maarten Heemskerk en de bakkersfamilie Bosky. Dat is een mooie naam, Boski, passeren de revue. En ook uh, daar, als u daar meer informatie over wilt, kijkt u op de website van IVN Zuid Kennemerland. Dat is uh, np-zuidkennemerland.nl. np-zuidkennemerland.nl. En dan vrijdag 20 mei, ja dat is nog een heel eind weg, maar ik vertel hem toch even, want ik vond het zo leuk klinken. Vrijdag 20 mei van 1 tot kwart over 5, de grote glimlachroute. Een route uh, om te proeven en te ontmoeten in Zandvoort. En hij gaat langs de diverse ontmoetingslocaties in het dorp. Het Juttershart, Zandstroom, de bibliotheek, de blauwe tram en de ruilwinkel. Dus de grote glimlachroute. En als u vervoer nodig hebt, als u mee wilt doen en vervoer nodig hebt... dan kunt u tussen 12 en 6 gratis met de belbus naar de diverse locaties. Dit moet u wel even vooraf reserveren via 023-571-7373. Dat herhaal ik nog een keer, 023-571-7373. Afsluitend is het vanaf 4 uur groot feest... Geopend door burgemeester Molenburg op het plein bij de Blauwe Tram. Dus de grote glimlachroute lijkt me mooi om aan deel te nemen. Dit was het voor zover voor de agenda voor zaterdag 7 mei. En ik wens u nog een heel fijn weekend en een hele goede week. The blue you got me into the blue in to the, yeah, the blue. You got me into the blue. You got me into the blue. You got me in to the blue. We gaan uh, zometeen verder met dit nummer. Into the blue. Dit, is, uh, dit was trouwens The Preacher Man met Into The Blue. Daar gaan we het straks over hebben met Hans Reimers. Maar eerst hebben we aan de telefoon Leon 10. Ja, hey. Goedemorgen. Wij maakten al, al een grapje over jouw haperende brein. Ja, ik weet niet weet je, dat ik 11.44 uur 44 zat in mijn agenda. Oh, het was 24. Ja, ik heb doorgegeven. Ja, maakt niks uit. We, we hebben je aan de er. telefoon. Je bent er. Ja. Uh, we hebben net uh, in de agenda al uh, wat gehoord over uh, de uh, grote glimlachroute die er ja. is. Uh, vertel, wat gaat Superleur. er gebeuren? Nou ja, die is 20 mei um, en ten behoeve van die route hebben we een lied laten schrijven. Daar gaat het nu eigenlijk over. Um, lied dat heet 'Schaam je Nou, Volgens mij hebben we het al gedraaid. Uh, hebben we het nummer al gedraaid samen in Zandvoort? Nee, nee, nee we niet. hebben het nog niet okay, gedraaid. Oké, dat nee. is mooi, want dan hebben jullie de trimeur. Dat gaat nog gebeuren. Heel goed. Uh, en dat lied is, is, is, uh, hebben we laten maken zeg maar, door officiële liedschrijvers, Peter en Helen. Ja. En uh, dat is zeg maar, tot stand gekomen uh, met het corona -herstelfonds, uh, gebeuren, budget van de gemeente. Zo. Ik ben even de trap opgerend. Ik moet <lacht> echt mijn adem okay. onder controle krijgen. Rustig. Rustig aan. En het is een samenwerking van de sociale partners in Zandvoort. Dus van Pluspunt, van Juttershart, Kennenmerhart, Bibliotheek, Zuid en Zandstroom Zorgbalans. Ja. Ja, daar zijn we apen trots op, want het is echt, wij vinden het een heel mooi lied. En we hopen eigenlijk... Dat het een soort nieuw live-lied wordt van Zandvoort. Want dit is een lied wat je ook op allerlei andere mogelijke gelegenheden, nog jaren volgens mij, kan, kan draaien. Ja. Dus, um, nou ja. En zo. Je, hebt, je hebt gelijk eigenlijk ook de, de locaties uh, genoemd. Waar de Grote ja. Glimlachroute, ja, ja. zeg maar, onderdeel ja. van is. Ja, ja want daar U kom ik, ik kom zeker. Ik kom daar volgende week zaterdag ook wat over vertellen. Maar ik kan het natuurlijk nu ook even doen. Grote Glimlachroute. Het is die is vrijdag 20 mei. Van 1 tot kwart over 5. En er zijn vier uh, locaties uh, open: um, de Blauwe Tram, de Bibliotheek, uh, Juttershart, uh, de Ruilwinkel. er zijn vijf open: de Ruilwinkel, Zandstroom, ze zijn allemaal genoemd. Ja, yeah. denk het wel. Ja. ja, pluspunt: Blauwe Tram, ja, de Bibliotheek, het, het Juttershart tram, en zit... de Zandstroom. Ja, precies. Nou, volgens mij vergeet ik er nog één: uh, in het hele gebeuren. Ik moet even kijken hoor. Um, even kijken, je kunt een stempelkaart ophalen. En die is op te halen bij de blauwe tram. Uh, de bibliotheek dus. de ja. is Juttershart en de ruilwinkel. Ja, ja precies. Ja, want de blauwe tram en de bibliotheek is één, hè? Dat is ja, precies. Dat is één. En dan is eigenlijk dat dat, dan op... dat, ja, gaat dat gaat was er veel mogelijk op al die locaties gebeurt iets bijzonders. Dus daar kan je dan gewoon naartoe... Um, voor mensen die, die lastig per been zijn of die vervoer willen hebben... kunnen ze de telbus brengen, uh, uh, bellen. En uh, ja, we houden allemaal open huis met iets bijzonders. Wij leggen de rode loper uit. En daarna is het vooral ja, genieten, beleven, meedoen. Heel erg om de, ja, vanwege de verbinding en de saamhorigheid... een beetje te bevorderen of te stimuleren of te, te, nou ja, te optimaliseren. Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat het uh, een aantal dingen inderdaad doet. Hè? Je hebt het over verbinden, um, ja. je wil waarschijnlijk ook gewoon bekendmaken wat er mogelijk is. Dat, zeker, er, dat er, zeker, dat er zeker, veel zeker. mogelijk is voor mensen met onder andere een, een haperend ja, brein. Maar ja. niet alleen maar dat, maar überhaupt mensen die behoefte hebben aan contact. Ja, zeker. En ja. vaak in een veel eerder stadium. Iedereen, heb ik. We spreken toch mee, of niet? Ja, zeker. Oh, ja, ja, ja, goed. Ja. Ik herken je. Ja. Ja. Ja, en vaker, vaak in een veel eerder stadium dan de meeste mensen denken, weet je wel? Dus dat ja. is zo belangrijk dat we dat met elkaar delen en verspreiden, want het scheelt zoveel leed. Ja. Nou ja, je, je hoeft niet weet, te wachten tot op het laatste moment nee, dat het echt zeker, niet meer gaat. Maar... Dan wordt het alleen maar moeilijker. Ja. veel en het, het, het is ja, zo laagdrempelig mogelijk. En, en maar die eerste stap zetten, dat is het altijd. Hè? De, de eerste stap die, die gemaakt kan worden, die kun je al ja. heel veel eerder maken dan wanneer ja. mensen al ver gevorderd zijn ja. in dat Absoluut. brein wat niet meer helemaal ja. meewerkt. Ja, ja. ja. Helemaal waar. En, en, uh, en mensen zijn vaak dat ziek bij zandstroom natuurlijk ook. Zijn als ze eenmaal binnen zijn, zijn ze enorm opgelucht. Oh, we wisten niet dat het zo leuk was. We dachten ja. dat het zwaar was. Weet je ofzo. Ja, zo. Nee, is... ja en, en niet alleen maar dat. Maar uh, vaak komen mensen zeg maar, vanuit een hele andere uh, insteek naar de zandstroom. Om gewoon uh, gezelligheid te zoeken. En dan blijkt later dat ze passen in het verhaal ja, van die precies. zandstroom. Ja. En, ja. en dat is natuurlijk ja. heel mooi. Ja, mooi gezegd Irene, maar dat is ook zo... dat het allemaal uiteindelijk is, het allemaal spelende wijs. Ja. Ik er ook niet te praten, maar ik ga even geen reclame maken voor Zandstroom. <laughs> even nee, toch, maar, maar het, het is wel een, een heel belangrijk onderdeel natuurlijk. Ja, en, en, zeker, en, zeker. En de mensen die daar zitten, die zitten er met een glimlach. Dat zie je ook. ja. ja. Ja, maar goed, ja. mensen die bij de blauwe tram komen, zitten er ook met een glimlach. Ja, en bij Pluspunt, en, ja. en bij uh, het, uh, het, het Juttershart het van Ketemaart. Ja. Zeker, zeker. Het is wel heel belangrijk zeg maar, dat die voorzieningen er zijn. En ja, dit is natuurlijk een prachtige samenwerking. We hebben daar keihard aan gewerkt. Ja, dat je dat dan met elkaar kan, kan neerzetten. En, en dat zeg maar dan om vier uur. Dan is er een soort slotfeest, of er is een slotfeest op het, bij het louis plein, Op het louis plein voor de blauwe tram. Ja. Dus om vier uur wordt dat geopend door de burgemeester. Dat heeft een beetje Oud-Hollands karakter. Er zijn wafels worden er gebakken, er gebeurt van alles. En ja, een hoogtepunt onder andere is dat, dat lied, het lied waar we het nu net over hebben. Ja, maar, dat lied, is vertel voor... eens wat er, nog meer over dat ja, lied. Zo, van... Ik zit even te denken, zal ik het gaan voorlezen? Is dat een idee? Dat vind ik ook goed. Want dan, heb, dan, dan weet je ook een beetje, want dat lied is natuurlijk eigenlijk voor ons allemaal, voor iedereen. Ik, ja. ik ga het niet zingen, hè, want dat wordt niks, dus ik ga het even voorlezen. Dat is ook goed. Hier, hier op de grens van water en land, waar meeuwen schreeuwen langs duinen en strand. Het ritme van eb en van vloed en daarna weer terug. De wind in je haren die blaast over zee. Soms heb je hem tegen, soms heb je hem mee. Maar hoe die ook waait, er is altijd een hand in je rug. En of je nou hier bent geboren of op een dag zomaar gestrand, jonger of ouder, schouder aan schouder en altijd een hand voor een hand. Zo rijlt en zo zeilt het in Zandvoort, zo doen we dat hier aan de zee. Wie je ook bent, hier in Zandvoort, telt iedereen mee. Ja, zo rijlt, zo rijlt het in Zandvoort. En met elkaar is het idee. We doen het allemaal samen in Zandvoort aan zee. De ene wil racen, de ander wil rust. Het gaat allemaal samen hier aan de kust. We zijn allemaal anders, daarin zijn we gelijk. Een lichaam dat kraakt of een haperend brein. Iedereen verdient ruimte, iedereen mag er zijn. En ik weet dat je mij ziet als ik naar je kijk. En of je hier nou bent geboren op een dag, op een dag of op een dag zomaar beland... jonger of ouder, schouder aan schouder... En altijd een hand voor een hand. Ja, zo ruilt, zo zeilt het in Zandvoort. Zo doen we dat hier aan de zee. Wie je ook bent hier in Zandvoort, telt iedereen mee. Ja. Heel mooi. mooi hè? Um, ja, het ja, is een prachtig. Ondertussen hebben we het lied uh, tevoorschijn uh, gehaald, althans we hebben ja. het uh, beschikbaar. Ja, ja um, mooi. Ik denk dat we dat gewoon nu gaan draaien. Zeker. Ik dank jou wel voor je gesprek. Ja. En ik heb begrepen dat je de volgende week nog een keer uh, dan uh, over kon praten. We even tijd afstemmen, want dat hebben we ook Ja. En, en als het kan, we vaak ook draaien, want dat is natuurlijk onze winst. Dat op Absoluut. alle mogelijke plekken in Zandvoort gedraaid gaat worden. Dat iedereen het straks kent ook. Goed, dat gaan we ja? zeker doen. En we gaan okay. het nu draaien. Dank je wel voor je gesprek. Ja, en we gaan luisteren naar Samen in, samen Zandvoort. in Zandvoort. Heel Hartstikke goed. goed. Fijne Joe, dag, dag heer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 Geboren, of op een dag zomaar gestraald. Jonger of ouder, schouder aan schouder. En altijd een hand voor een hand. Zo het zo zand het in zand voor. Zo noemen we dat hier aan de zee. Wie je ook bent hier in zand voor.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 Jonger of ouder, schouder aan schouder En altijd een hand voor een hand Zo raakt het zo Dat We het allemaal samen in Sandvort aan zee. Ja, en dit was dus. Samen in Zandvoort. En ik hoop echt dat iedereen dit nummer gaat draaien. Zodat het een soort standaard nummer in Zandvoort uh, wordt. Althans, één van de, want we hebben er natuurlijk wel meer. Maar dit moet er ook bij kunnen komen. Goed, nou dan uh, hebben we nu uh, Hans Rijmers bij ons zitten in de studio. Fijn dat je er bent, Hans. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het, uh, het is, dit is het tweede concert? Of het eerste? Van, van na de corona. Want ik, nee, ik, ik ben nee. Even... nee, jij bent weg geweest, jij hè? Ja, ik ben weg geweest. Ja, maar dat zegt meer over jou dan over ja, ons, Ja, dat is waar. Ja, ja. Ja, ja. Nee, dit is het uh, op één na laatste concert. Oké. Okay. Ja, dus de uh, uh, aankomende zondag. Ja. En dan de 22e is de laatste. Ja, en ja. dat wordt een knaller, hè, die ja, 22 met de, Ja, met dit uh, ook trouwens. Want ja, de, de laatste met uh, André Vrolijk, dat wordt... Uh, ja, ja, dat het wordt het was heel grappig, Volle want bak. toen de uh, burgemeester binnenkwam... toen uh, riep hij gelijk van... Uh, joh, weten jullie wel hoe fantastisch de preacher man is... die uh, morgen daar in de krocht speelt? Ja, ja. Ik zeg, ja, dat weten we. Ja, precies. Dus, het uh, is een overbodige opmerking. Nou, nee, niet overbodig, oh. maar heel fijn om te horen... Ja, dat ja, hij zeker, ook enthousiast zeker, is uh, zeker, over deze zeker. band. Ja. Want ja, uh de Preacherman, vertel even wat is de Preacherman? Nou, de Preacherman is opgericht in uh, 2014 door, uh, door uh, uh, Rob Mostert, dus de B3 uh, hemelorganist, uh, uh, Efrim Trigilio uh, tenoor en en Christrik de, de slagwerker. En de, de, eigenlijk is dat opgericht omdat kijk, uh, Efrim Trigilio is Amerikaan en die zit al heel lang hier. Hè. Hij heeft in allerlei bekende bands gespeeld. Vra, Vra Sound en, en uh, New Cool Collective. En op ik weet niet hoeveel uh, cd's meegespeeld. Het is veel te veel om op te noemen, maar geweldige saxofonist Maar die wilde aan het conservatorium in Amsterdam zijn masterstudie uh, afmaken. En daar hebben ze een cd voor gemaakt, voor opgenomen. En die cd maakt onderdeel uit van die masterstudie. En dat is de cd Blue. En wat is nou... Zij zouden eerder komen... Maar vanwege corona is dat uitgesteld. Ja. En het was de bedoeling dat op de oorspronkelijke datum... in de krocht uh, de première zou zijn van, van die, die CD Blue. Blue. Ja. Nou, dat is allemaal de mist ingegaan En we weten waarom. Ja, ja dat is jammer. Uh, dus nu, wat ze nu gaan doen... Uh, ze hebben nu een, een, een tour en die heet Back to Life. Dus ze zullen best nog wel wat spelen... Van die, van, die, uh, van die CD Blue. Ik, ik weet ook niet wat de setlijst is, hoor. Ik, ik wil het ook niet weten. We laten ons graag ja, verrassen. Zeker. Prima. Uh, maar ja, dit is onderdeel van die Back to Life tour. Maar het bestaat sinds 2014. Maar daarvoor hebben die drie muzikanten... hun sporen natuurlijk ruim verdiend. Ja. Uh, Evenum Tregilio is eerder in de krocht geweest... met uh, de Braziliaanse bassist... Nai Consensão en daar... Uh, daar heeft hij ook mee gespeeld. Chris Strick is hier uh, eerder geweest als uh, slagwerker uh, in het, uh, maar even in het uh, tijdperk uh, uh, Erik Timmermans. Om het nou ja. maar, om het nou maar ja. zo even uh, aan te duiden en, en, en met, met buitengewoon veel respect. Dus dat is allemaal bekend. Alleen Rob Mostert komt hier voor de eerste keer. Ja. En je en... hebt natuurlijk gruwelijk mazzel dat uh, de straat en uh, de vloer van de krocht bijna gelijk vloers is... Dus dat, uh, zware, die zware hemmend die hoeft maar een uh, 10 centimeter opgetild worden. En dan uh, staat hij op zijn plek. Ja, ja, ja het makkelijk. is niet niks hè, zo'n ding. Nee, dat is nee. ongelooflijk. Maar de, de opstelling van, van dit concert is dus weer ja. in het midden van de zaal. In de zaal. He, dus daar omheen worden de voor stoelen... Voor de spiegelwand. Voor de spiegelwand worden ja. Ja. de stoelen ja. Ja. neergezet. Ja. 120 uh, reserveringen. Dus er ja. kunnen er nog een stuk of tien kunnen erbij. Dus ja, niet zegt, zo heel veel meer. Ik wil he? nog komen, dan, dan, uh, ja, dan moet je snel zijn. Dan ja. moet je even bellen. Of ja, even een sturen. De, gok, de gok om aan de zaal te komen en dan weggestuurd te worden omdat er geen plek meer is. Nou, is dat, dat, dat is. Ja, dat was voorheen was dat natuurlijk niet zo. Hè? We hebben natuurlijk concerten meegemaakt uh, waarbij we met uh, 30, 40 man zaten met uh, drie reserveringen dat we met de billen bij elkaar zaten aan de kast. Van, oh, oh, oh als er nou Gaat dat maar wat meer komt. dit maar goed komen. Maar ja, de laatste twee, drie jaar... Uh, nou ja, dan sla ik corona maar even over. Is dat uh, crescendo gegaan. Ja. En vandaar dat we ook hebben gezegd... Van, ga alsjeblieft betalen en reserveren ja. via de site. Ja. Hè, dan weten we hoeveel er komt. En, en dan ook we als je van, mee wil eten... want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Ja. Als je mee wil eten, dan moet je dat ook van tevoren ja. Ja. reserveren bij Theo... Uh, ja. In de krocht. En ja. dat, dat kan dat nog vandaag? Ja, dat, ja, dat, dat, dat kan. Hij heeft tot nu toe. Uh, maar dat heeft alles te maken met moederdag. Ik, ik denk rond de 25 uh, eters. Ja. En vorige maand waren dat er. Uh, dik 50. Ja. Ja, dus dat dat nu wat minder is, ja, dat, in de rente moederdag. Ja. En, en dat is zo. Maar wanneer ja. iemand zegt, ik wil nog blijven eten. Ja, prima, laat ja. het eten. Maar even Theo hij heeft nog wel wat in voorraad. Oké, okay. ja? en, en wat, uh, wat is de keuze om te eten? Want de zalm, het... zalm of biefstuk. Ja. Ja. En, en wat de kost dat? Is, de zalm is 17,5 en de biefstuk is uh, 16. Nou, te nou, geef. Nee, dat is tegenwoordig niet meer zo'n hele rare prijs. Nee, daar hoef je niet voor een loodje. Nee. He? Om maar zeg, wat te noemen. Om maar wat te noemen, ja. inderdaad. Ja, je moet er voor naar Spanje om uh, dat te ja, doen. Ja, dat is ander voor verhaal. ons niet weggelegd. Nee, nee, je nee ik begrijp nee. het. Nee. Goed, uh, nog even terug over het uh, andere concert ja. uh, van de 22e. Wat dus het laatste concert is van ja. dit seizoen. Dat wordt een knaller, zoals je al ja. zei. Uh, dat ja. is André uh, Vrolijk, die uh, komt daar spelen. En dat uh, wordt uh, heel gezellig. Ja, die gaat, uh, die gaat de muziek spelen van dus de, de jazzmuziek van, uh, van Johnny Meijer. Uh, en dan besluiten we met een uh, warm en koud buffet. Ja. Dus wanneer iemand zegt ik wil er aan meedoen... laat dat Theo zo snel mogelijk weten. Ja, want en de, de dat, koude dat, buffetten van Theo die zijn uh, ja, echt legendarisch... mag ja, ik wel stellen. Het ja, ja. is onvoorstelbaar wat hij uh, daar voor mekaar ja, krijgt. Ja, 25 euro. Ja, het is, en dan, uh, dan, ja, dan hoef je daar na twee dagen niet meer te nee, eten. Dat wanneer goed. je dat een beetje nee. slim aanpakt. Precies. Ja? <laughs> <laughs> dus het, het, het, zijn weer, het is weer een fantastisch besluit van, van dit seizoen. Ja. Ondanks corona. We hebben geen concerten uh, uh, hoeven cancelen. Nee. We, we hebben het gelukkig kunnen verplaatsen naar andere data... waarbij de muzikanten ook uh, het konden verplaatsen. Ja. Ik had dat toen bekend werd... dat we de concerten niet door konden laten gaan. Was dat wel zorg. Ja. Dan, moeten we dan moeten we dan alles uh, uh, uh, afzeggen. En, en ja, nou, moeten we terugbetalen. Prima, geen probleem. was het natuurlijk voor de artiesten ook hetzelfde. Die hadden natuurlijk ook te maken met... Uh, ik moet even... Ja, we hebben natuurlijk nog maar een aantal minuten. En oh, als ja. we het nummer willen draaien waar het allemaal ja. over gaat... Ja, ja, ja, ja. Sorry, we al zitten zo te Het is altijd zo met Hans trouwens. Met Hans praat praat je door. Met jou niet dan. Ja, met nee. mij ook. Ja. Ja. ja, dat geeft niks. Goed. Uh, in ieder geval. mensen, Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar ja. voor zondag voor de preacher Man. Dus als je dat wil, ga naar de Krocht, ga reserveren of ga via de site reserveren. Maar als je wil eten, moet je dat even bij Theo van de Krocht melden dat je dat wil doen. Uh, 22 mei, uh, André Vrolijk. Dat wordt krap, want uh, dat gaat heel hard, hè? Die verkoop. Nou, die, uh, die is uitverkocht. Oh, pardon. Die is uitverkocht, dus ja. dat kan niet meer. Nee, tenzij iemand zegt van ik, ik kom niet, dan hebben we wat over. Ja. Maar dan uh, moeten ze vrijdag uh, of zo, of de, donderdag of vrijdag voor de 22e, even bellen. Dan weten we wie er uitgevallen is en ja. wat er nog is. Goed. Ondertussen wordt het nummer gestart. Het is het nummer van de Man um, En het heet Into Blue. En je hebt al verteld uh, waar dit vandaan komt. Uh, daar gaan we naar luisteren. En dan, daarna dan kunnen we je Dankjewel, Hans. En we zien elkaar zondag. En, uh, het is heel goed. voor de prima dag. Zo is dat. Goed weekend allemaal. met mijn daddy by my side. In your red coffin. We drove off as Newly newlyweds. Living in overdrive. On the green. yellow flowers fade to gray like our dreams from yesterday and as the day turned into night a little brown bag became your bride into the blue You got me into the blue Into the blue Yeah, baby! You got me into the blue You got me into the blue You got me into the blue Got me into the blue moeten we dit nummer afbreken, want anders kunnen we niet meer uh, u een heel fijn weekend wensen. Dat ga ik zeker doen. Ik dank Kordraaier uh, voor de muziek en de montage. Gerry Rutte voor de redactie. De agenda werd voorgelezen door Iris Voren. Ik ga u een fantastisch weekend wensen. Mijn naam is Irene de Jager en misschien tot een volgende keer. En u kunt kijken naar de of luisteren naar de herhaling uiteraard op www.zfmzandvoort.nl Uitzending gemist. Ik denk dat we eruit gaan, hè, Cor? Ja. Ja, nog 30 seconden. Nog 30 seconden. Ja. Uh, ja, ik kan, uh, luister straks naar Rob Harms en Albert-Jan Vos... en de herhaling van het interview van Echie Poster van 19 mei. Dat is na deze uitzending. Ik wens u allemaal een fantastisch weekend en graag tot de volgende keer. Dag.